Dit is Ron Maan met het NOS Journaal. Mediaondernemer John de Mol wil beter kunnen concurreren met bedrijven als Google en Facebook. Daarom gaat hij een nieuwe richting op met zijn mediabedrijf Talpa. Zijn radiostations, televisiezenders en online diensten gaat hij bundelen om adverteerders binnen te kunnen houden. De reclameinkomsten van televisie lopen terug. Internetgiganten als Google en Facebook domineren nu de online advertentiemarkt en dat wil de Mol veranderen. Ook uit de mol kritiek op het mediabeleid van de regering. Volgens hem wordt er in Den Haag te weinig aandacht besteed aan het beschermen en versterken van de mediasector. Ook dat versterkt volgens hem de dominantie van internationale bedrijven op de markt. De politie vindt het niet langer verantwoord om zelf illegaal vuurwerk te vervoeren en op te slaan. Het steeds zwaarder geworden vuurwerk is daarvoor te gevaarlijk geworden. Volgens de politie voldoet de huidige opslag nu zelfs niet aan de wettelijke regels. Ook worden de veiligheidseisen bij inbeslagname steeds strenger. De politie neemt jaarlijks zo'n 4800 keer illegaal vuurwerk in beslag. Voor dit jaar is een tijdelijke oplossing gevonden. Politiemensen kunnen het illegale vuurwerk naar een inleverlocatie brengen. Daar wordt het binnen een paar uur door een speciale transporteur opgehaald. In gerookte spekblokjes van voedselproducent Zwanenberg is de listeria bacterie gevonden. De Voedsel- en Warenautoriteit adviseert om het spek niet te eten. Die steria kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral mensen met een verminderde weerstand moeten oppassen. Eerder al werden spekblokjes bij Hoogvliet en Koop uit de schappen gehaald. Nu blijkt de besmette vlees ook te zijn verkocht... bij Poi's, Dirk, Dekamarkt, Jan Linders en groothandel Sligro. Klanten kunnen de spekjes met een bepaalde houdbaarheidsdatum terugbrengen... en krijgen dan hun geld terug. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt de komende uren naar zo'n 8 graden. Vannacht neemt de bewolking weer toe en gaat het regenen. Morgen is het fris en regent het geruime tijd. In het weekend buien, mogelijk met hagel, natte sneeuw of onweer. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Alternative FM. Was hard, so She got my Left alone, I felt okay. new pain, I did not know. Zijn er al. Uh, welkom bij deze alternatieve film. Ik, ik zit gewoon uh, half die uh, auto te letten. Het is echt zo'n dag dat, uh, dat, uh, dat er van alles en nog wat gebeurt. Dan staat hier ineens voor de deur uh, met nog uh, wat uh, informatie over van... Worden er wel volgens uh, goed bezorgd? Ja, natuurlijk worden er goed bezorgd. Dan lig ik nog overhoop mezelf met een instantie om uh, nog wat centjes ergens los te peuteren. Het is geen subsidie, maar meer een basisinkomen, maar dan weer voorwaardelijk. Zo, uh, zo helpt dat, uh, zo, uh, zo werkt dat. Heb je een vinkje niet goed, uh, krijg je formulier weer terug. Dus uh, zit je tussen je druk, drukke postwerkers, maar dan krijg je dat nog eens een keer. Ja, en dan is er dit dan toch wel een mooie opening om mee te beginnen van deze alternatieve VM. Uh, het is zo dat uh, na tien uur geen Benno Vege zit. Nee, we krijgen twee presentatoren van, uh, van uh, uh, 70. Plus, uh, Ruud Jansen en Bart van der Meer die gaan straks uh, tussen tien en uh, ergens ochtends vroeg de Beatle Top 100 doen. Dus dat, uh, dat, wordt, uh, dat wordt leuk. Uh, dus ik hoef uh, hier uh, de boel niet af te sluiten. Straks om tien uur uh, zijn er hier gewoon dus mensen hier in de studio. Dus, uh, dus je kunt uh, gewoon ook nog even langskomen om die jongens even door de nacht heen de, te trekken. Uh, ik sluit niet uit om helemaal aan het eind ook gewoon nog ergens een Beatle nummer even te laten horen. Vind ik wel leuk. Zeker als aankeiler vanavond tussen, of vannacht uh, tussen 10 en, laten we zeggen, pak een beetje 7 uur. Hè, want de top honderd van allerlei Beatle-nummers komen dan voorbij. En ik ben zelf toch ook wel een Beatle-fan. En ik weet niet hoe het met mijn uh, uh, grote vrienden aan de andere kant uh, zit: Olivier en Bas. Ja, ja, zeker. Ja, jullie zijn het ook. Ja. We zijn grote fans van het nummer Don't Let Beef Down... voor de vegetariërs. <laughs> Don't let the beef down. <laughs> Don't let beef down. Oh, dat. Ja, ja, ja. ja. Don't let me down. Het is uh, Allee, volgens is... Ik weet niet... Van, van wie was dat eigenlijk ook weer Oeh. John... John, Volgens mij John Lennon. Nee, nee, ja. okay. um, uh, even nog uh, voor alle duidelijkheid. Uh, de eerste plaat die je net hebt kunnen horen was Frank Valenza. Ik zeg er maar even bij. En uh, in die, die band spelen Tim Koorn. Maar ook Annemarie van de Born. Die we kennen van Dakota. Dus dat uh, weten we dan ook weer. Uh, ik, ik kondigde ze al aan. Hè. Inmiddels is ook uh, um, uh, het derde lid inmiddels binnengekomen. Door dit gevecht wat ik uh, geleverd heb uh, vandaag ben ik verzuimd om de EP mee te nemen. De heren van Triangles zijn in de studio. Ja, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, 11 november was een memorabele dag. Uh, in, uh, die, die hebben jullie gewoon uh, met, uh, met jullie uh, agenda omcirkeld, toch? Ja, om, Ik ga je er ook maar even bij, want uh, jij was zo, uh, zo, zo vriendelijk om even... Uh, en nog uh, de EP... De uh, ja, ja, goed. <laughs> uh, nou ja, maakt niet uit. Uh, Even snel bang, die die hebben jullie op 11 oh, nog fijn. helemaal rood omcirkeld, he, die, die dag. Zeker. Dat ja? was uh, het optreden in het Patronaatcafé. Café. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Ja? Ja. Uh, Mooi, volle zaal. Uh, ja. uh, nog even, ja, want jij bent even, jij bent even zo vriendelijk geweest om even de EP op te halen. Ik, ik dacht dat ik hem op mijn USB-stick heb staan, maar dat zal je altijd zien. Ik had hem dus niet. Uh, dat is het voordeel van een standwoordse band. Je kan het precies. allemaal op loopafstand, <laughs> kun je het doen. Je hey, woont gewoon om de hoek. Ja, je woont gewoon om de hoek. Nou, of niet helemaal. Uh, ja, bijna. Koen Alvaarders, ja. die hoefde hier echt met zijn skateboardje echt alleen maar de pad af. En dan was hij er. Dus, dus, dus, ja, die, uh, en dan hebben we nog Ruud Hauweling, en die woont... Uh, in de buurt van de Waterdoren, eh, die deed het met de fiets. Dus, uh, dus ja, ach, wat maakt het uit. En jullie, jullie wonen natuurlijk ook allemaal in Zandvoort, toch? Uh, ik inmiddels niet meer, ik woon in Haarlem. Wat is dat nou Ik woon in Haarlem. <laughs> <laughs> uh, goed, maar uh, het, het, het blijft dus nog steeds gewoon een Zandvoortsbed, toch? Ja, ja absoluut. Groot gedeelte in de ja? De Roots. De Roots uh, blijven in Zandvoort Ligt liggen. In Zandvoort ja, Zandvoort. Uh, ik, ik zei al, 11 november uh, rood omcirkeld die dag. Want ik denk uh, dat jullie aardig uh, wat. Uh... Ja, we hebben goed naartoe geleefd. Ja? Uh, meerdere radiostenders ook uh, proberen te bereiken. Uh, ...bezig zijn met... Uh, ...wat hebben we op het laatste moment nog gedaan? Hebben we nog posters lopen plakken? Hebben en flyer mensen, we... Ja, ja, ja, ja, flyeren! flyer ook nog gedaan. En dan kom je op een gegeven moment bij de crackers aan... ...en, dan, ja. en op een gegeven moment, ja, je kan hem daar een het doen... ...en ja. komen we aan en dan hangt hij er al. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ja, ja, ja, ja. Dus dat was heel cool. Uh, ja. ik, kijk, aangezien we de EP nu toch uh, hebben... Ga ik, uh, ga ik, nou, wij, ...weet je, we gaan gewoon beginnen met het nummer... ...waar het eigenlijk allemaal een beetje mee, uh, mee begonnen is... Uh, Waar ik eigenlijk, nou ja. Waarmee jullie mij gelijmd hebben. Dat is natuurlijk die bloedgave single die jullie hebben uitgebracht. Ja, ja, ja. Dat is, dus we gaan hem weer laten horen. Hier: Stand Up van Triangle. was dat. Uh, gisteren waren ze te gasten bij uh, collega Thomas Hartenveld bij het uh, programma Bang Your Radio van uh, Omroep Zuidplas. Ik kreeg ook net een uh, bericht van het was een uh, puiken uitzending en uh, Thomas is uh, eindredacteur voor 3 voor 12 in Rotterdam dus hoofdredacteur geloof ik zelfs nog. Dus ja, uh, dan, uh, dan zijn dat uh, toch altijd uh, de krenten in de pap die je dan uh, kunt krijgen. Uh, zelf hebben, heeft de band uh, uh, bij ons gemeld, maar dat was ook weer via een tip van de PopUnie. Tenminste, de, de PopUnie heeft uh, gezegd: Nou, er zijn nog een aantal van die gekken in Zandvoort. Uh, daar kan je het wel aan sluiten. Nou, dat is dus uh, gebeurd. En daarom zit Shireen. Vorige week hebben we één nummer uh, gedraaid. Maar vandaag gaan we er even wat uh, meer uh, mee doen. En natuurlijk ook aandacht voor het uh, werk van onze vrienden uit Zandvoort. Olivier was en Anton, ze zijn, uh, ze zijn er. En uh, ja, we gaan het uh, hebben over uh, de EP. Die uh, 11 november is gepresenteerd in het Patronaatcafé. Het was een dag nadat wij uh, een lange, lange avond hadden. van de Robankta wordt de avond ervoor. Dus uh, sorry heren dat ik, uh, dat ik even moest uh, passen. Maar uh, als ik al zelf wil uh, stappen, al in het. Uh, in, uh, in de catacomben van het patronaat op liggen, dan vind ik het wel weer uh, genoeg. Uh, yeah, <laughs> no worries, er worries. No worries. Ja. Daar komen we nog genoeg. Uh, komen, aan, ja, dat, uh, dat, ja. Dat, dat geloof ik ook graag. Um, even over, uh, want dit is, dit is natuurlijk uh, een voortzetting op. En toen uh, moest ik ook uh, even nadenken: van ja, Bas en Olivier, die zaten vroeger in een bind. Ja, en het was dat Bas van de week, ja, die kwam even langs uh, om de EP uh, even te brengen. Om in ieder geval even te laten horen: van uh, ja, dit is hem. Uh, de mutated minds, jongens. Oh yeah. ja. Ja. ja? Wat is er nou echt ja, ja. gebeurd eigenlijk? Ja, ja, ja. ja. Iedereen schijnt nog te leven. Wat zeg je? Iedereen schijnt nog te leven. Wacht even, hoor, want uh, het, het, het, ik weet niet wat er aan de hand is met, uh, met een van die mics uh, hier. Maar... Hallo? Ja? We're live, ja, ja, ja. Nee, ze schijnen nog allemaal te leven, heb ja. ik genomen. Uh, ze tenomen. zijn niet gemuteerd. Nee, het is, uh, ze zijn wel redelijk groen, maar dat waren ze al. Maar dat ah. komt door iets anders. Ja. Nee, ja. ze zijn er nog allemaal. Oké. Okay. Um, ja, want uh, dat, dat, dit, dit is een voortzetting uh, op. Dat wat, uh, wat, wat jullie twee hebben gedaan. Um, want uh, hoe, hoe is dat uh, gegaan op een gegeven moment? Ja, zeker. We hadden Mutated Minds. En ja. we hadden zeg maar drie bandjes. Of zeg maar twee uh, bands in de, in de oefenruimte. We hadden een metalband Head First. En een uh, rock, punk band Mutated Minds. Ja. En uh, ik drumde in uh, al die twee bandjes. En uh, in de Muiden hebben we onze studio zitten. En uh, toen uh, ik speelde met Olivier in Mutated Minds en met Anton in Head First. Yeah. En uh, ja, toen hadden we af en toe wat uurtjes over. En toen uh, dachten we, van, nou, laten we een keer jammen, kijken wat er wat uitkomt. Mm -hmm. En toen waren we eigenlijk verrast. Uh, ja, wat er uitkwam, wat voor, ja, ja, wat wat voor uit sound kwam, wat in één keer. Hoe dat was. Yeah. En uh, toen uh, zijn we dat eigenlijk steeds meer gaan oppikken. Mm -hmm. En dat side project, dat werd eigenlijk op een gegeven moment. The Big Project, ja. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En uh, toen zijn we langzamerhand zijn we met die andere bands gestopt. En ja. uh, daar is Triangle uit uh, ja. voortgekomen. Ja, is is ja. dat uh, ook een beetje terug te voeren in de naam? Triangle? Ja, ze zijn met z'n drietjes. En ja. de meest uh, essentiële vorm die er is. Hè. De meest primaire vorm die er is. Hmm. En het heeft ook altijd iets heiligs in alle geschriften. De drie eenheid uh, krijgen we vaak terug. Dus het, het, uh, heeft, het heeft gelijk <lacht> alweer wat. Ja, het, is, het, het is een unieke verhouding. Ik blijf het uh, toch uh, gewoon uh, erg vet vinden om even een uh, populair woord te gebruiken. Supercool. Supercool. In... Super cool. <laughs> uh, goed, maar ik vind het natuurlijk, uh, ja, ik vind het natuurlijk uh, strak dat er gewoon een, een Zandwoordse band uh, is uh, opgestaan. En uh, nu uh, probeert uh, ja, de wereld uh, te veroveren in Nederland. Ja, we doen ons best. We doen ons best. Ja. Um, dan even over inhoudelijk. Ja. Stand-up. Ja. Waar gaat het over? Uh, ja, het gaat over het filosofische probleem van de vrije wil. Uh, dus waarom het filosofische gedeelte ja, van de vrije wil Ja, ja dus he hebben wij eigenlijk wel een vrije wil Dat is wel een beetje de vraag ja, van, okay. kunnen, kunnen we Beslissen wij dat wel van Dat we uit bed stappen voor die baan Of uh, moeten we dat biologisch gezien Of we toch, zijn we dus toch een soort mieren Die wel eigenlijk allemaal aangestuurd worden Door het geheel <lacht> En dat, dat is het dan even heel kort um... uitgelegd Eigenlijk er is, er is ooit een film gemaakt. Um, uh, Geist Ken je dat? Ja, dat ja, is dat het ook is, weer. Naam nou dat, ken dat, ik wel. Uh, ja. dat, is, dat, dat gaat onder andere over van... Het is een systeem waar wij allemaal in zitten. Ja. En uh, dat, dat dat onze drijfveer zou ja. moeten zijn. Ja. Dat is een... Dat, ik kan zo iets bedenken van... Dat zou een basis kunnen zijn waarop stand-up is een beetje ja. gebaseerd. Ja. Een soort Truman Show, hè? Ja, het, het, het heeft zoveel verschillende lagen. Maar voornamelijk, ja, denk er eens goed over na. Van waar, waarom sta je eigenlijk op in, uh, in de ochtend? Is dat echt dat werk? Is dat, wat voor motivatie heb je daarvoor? Is het intrinsiek? Moet je echt alleen maar van het geld hebben? Ja, daar gaat het eigenlijk om. De vraag van waarom doe je dat? Het zet aan tot denken. Dat is eigenlijk belangrijk. Ja, Dat is, dat is één ding wat, uh, wat zeker is. Um, want ja, we hebben de EP natuurlijk uh, hier voor onze snuffert liggen. Er is nog iets uh, wat, wat mij opvalt. Track 5. Uh, Bataclan. Ja, Bataclan. Bataclan. Bataclan. Zeker. Wat, we, wat is de ja, ja, We, we, we weten ja. allemaal een beetje hoe dat, hoe dat zit, natuurlijk, ja. met, uh, met uh, de gebeurtenissen in Parijs. Hè. Bataclan daar ja. is. Uh, ja, het heeft ons zeer aangegrepen. En we ja. zijn eigenlijk meteen. Uh, toen dat uh, uh, aan de gang was, mm. hebben wij uh, eigenlijk uh, dat gevoel en uh, onze emotie omgezet in een uh, track schrijven. Oké. Okay. Nou, dit is hem dus. De, de, de track, de laatste track van de EP, Waterland. continuing to unfold. At least 120 people confirmed dead at the hour. Compute and horror on the streets of Paris tonight. As ambulances continue to part away the, the schools of music in front of the women have up to do so grand two terrorists wearing black clothes and firing. guy with his wife, and he his feet drenched in blood. We heard so many guys that David was shooting at people on the floor and shooting them. He didn't have to do it. He was determined to kill. Most of them died. He just had women. Someone's among me. There was nothing. Nothing in the eye, Just so, anger. I pray for the truth. It was a bloodbath. Whoa. Look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 Ja, en toen was het 22 november. Dat was gisteren. Uh, dat is een, een beetje een gedenkwaardige dag, uh, vrienden. 1963, 22 november 1963. Wat was er toen gebeurd? Dat speelde zich af in Dallas. Lee Harvey Oswald. En toen werd John F. Kennedy vermoord. En daar zijn nog steeds de mensen nog niet over uit. Of dat alleen Lee Harvey Oswald was. Of dat hij hulp had gekregen. Conspiracy. Deze, ja, een behoorlijke conspiracietheorie. Maar inmiddels heeft Frank Bond... en zijn cornuiten van Alaska... bedacht van... Hey, daar moeten we wat mee. En dit is dan... Het, de nieuwe single van de band uit Volendam. Die binnenkort met een derde album gaat komen. En dit staat er ook op. Play for Peace. Gisteren uitgebracht. Vandaag dus in de uitzending. En ik weet dat Frank dat leuk vindt. Dus dat uh, hoef ik... Uh, hoef ik... Ja, ik zit dan wat een beetje te vissen naar complimenten. Hoewel, vissen en Volendam... Dat gaat altijd wel goed samen, denk ik. Dus... <lacht> <lacht> hey, maar goed, en uh, daarvoor... Uh, Kim de Stella met uh, My Friend. Dat hebben wij uh, van uh, Mirko Haarmans. En uh, hij was degene die mij erop wees van... Uh, Jo, dit is ook wel heel erg goed, denk ik, voor jouw programma. Ik heb het afzetten te luisteren. Inderdaad, Mirko, zeker weten. Uh, My Friend heet het uh, nummer. En uh, er zal binnenkort nog veel meer gaan komen. Want uh, ze wil, uh, Kim de Stella dan, met een uh, compleet uh, album gaan komen. En daarvoor hoorden we Bataclan uh, van uh, de mannen die hier in de studio zitten. En van, uh, van jou, Anton, had ik begrepen. Bataclan, yes! <laughs> Je hebt een fan, geloof ik, toch? en fan oh ja, wale, ja. ja jij waren. Uh, ja. <laughs> ja, dat krijg je als het echt gewoon lokaal is, <laughs> oh, ja, ja, ja, ja. Maar, maar dat Marvel, moet kunnen, yeah. jongens. Dan zijn we weer gewoon uh, dat kneuterige ZFM-zandwoord. <laughs> waar dit een onderdeel van is. Ja, dan, dat, moet gewoon, <laughs> dat moet gewoon kunnen, vind ik eerlijk gezegd. Dus uh, uh, ja, toch een, uh, ook nog een, uh, een verhaal. Uh. Hoe ziet dat? Uh, uh, jullie, jullie kennen elkaar veel langer uh, ja, dan ik al begrepen. Ja, heel lang, ja. zeker. we zijn opgegroeid met Bloedbroeders. Ja, ja, zeker. Ze wat elkaar zo. De, zien, de box uit lopen vechten, Blof. geloof ik. Hè? Ja, ja, we waren, uh, uh, tuin in, tuin uit. Tuin in, tuin oh. uit. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vanaf kind zijn Bij elkaar in de box. Heeft, even, hij, dus, heeft uh, hij nooit uh, nare dingen gedaan waarvan je nu uh, zegt? Uh, uh, nee? nou, nou, dat is, uh, <laughs> dat is gewoon uh, vriendschap, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En ups en downs in het leven. Ja, dat gaat altijd Tuurlijk. met ups en downs natuurlijk. Heerlijk, dat hoort op erbij. Um, goed, um, Bataklan. Uh, nou dat, dat, dan gaan we weer even terug naar het serieuze kant van het verhaal, hè? Want uh, het heeft jullie uh, gepakt dat, uh, dat hele verhaal. Uh, Absoluut. Ja. ja, zeker, omdat wij wij gaan ook altijd heel vaak naar bands. Waarom? Wij hebben dat doen bijvoorbeeld met Muse. Dan gaan we helemaal naar Antwerpen of zo op de warmste dag van de zomer. <laughs> toen zaten we met z'n allen in de auto, de echt de langste dag ook in de auto. En ja, wij doen dat zo vaak en toen die gast uit Nederland ook naar Parijs was afgereisd om naar ja. de Eagles of Death Metal te gaan. Toen wij zoiets van, ja, dit hadden wij kunnen zijn. Ja, maar het klopt. Dit kwam zo dichtbij, het kwam echt gewoon onder je huid. En daardoor dachten we ook van, ja, hoe kan je dit niet als muziek soort van uiten, weet je. Ja. Nou, dat je ja, het moet echt zo'n ode zijn dat we er bovenop komen, dat, dat het goed gaat met een optreden. Ja. En niet dat er zoiets, een, een nachtmerrie eigenlijk gebeurt. Nee en zo, dus, ja, Daardoor is de Bataclan. En op het laatste stukje. Wat Anton dan heel mooi in elkaar heeft gemaakt. Het sample op het laatste. Ja, zie je ook met ja. je de chaos. Die het op een gegeven moment ook die avond had. Ook, oh ja. Ja. Dan komen we, weer terug, komen we weer op het volgende. Want je maakt een mooi bruggetje. Uh, vandaag in het nieuws uh, zegt men ook. van hè, Subsidies voor kunst. Moet niet te elitair zijn. Kijk als ik uh, dan dat verhaal. Het, is, het vereist toch wat vakmanschap. Als je zo'n sample hè, in een muziek. Ja. ...arrangement moet plaatsen. En zeker ook als het gewoon eigen materiaal is. Dan moet dat passen en meten. Ja. Dus dat, daar komt wel uh, even wat meer bij kijken... ...dan alleen maar even te knippen, plakken... ...heupetee, klaar is Kees. En, uh, hey. zeker. Zo nee, werkt het uh, natuurlijk niet. Uh, dat zouden uitzetten. wel heel veel mensen dat doen inderdaad... ...denk ik, als het allemaal zo makkelijk was. Nee, dat, uh, er zit altijd veel werk in. En dan uh, altijd maar passen, meten, klopt die uh, Het gevoel moet goed zitten. en Dat is eigenlijk ook het belangrijkste. Ja. Daar maak ik ook wel muziek mee. Het gevoel moet gewoon kloppen... En, uh, ja we zijn niet heel technisch daarin of zo maar nee. dat uh, ja een soort Heb je, uh, is dan uh, dan is het ook een, een mooie stap als je op een gegeven moment een producer die daar boven zit uh, van uh, nou uh, dat dat zou ik dan toch nog net even wat anders uh, doen ja. en dat loop je net onder dat stukje commentaar ja, dat, dat zou zo mooi zijn als hij dan net een beetje iets objectiever... Ja, precies, zitten ja, want erin, uh, jullie, dan, zitten, uh, jullie zitten er dichterop. En de ja. producer zit er als een soort helikopter... met een ja. helikopter er eigenlijk boven, als het ware. Dus ja. uh, die, die kan het dan nog, nog anders bekijken en anders horen natuurlijk. Ja, en anders, ja. Uh, Dan kom ik ook bij jou, want jij bent ook... Uh, creatief Als het gaat om het beeldmateriaal. En ja, wat, absoluut, ja. wat Marcus heel erg uh, fijn vindt. Is dat jullie de clip niet op YouTube hebben gezet. Maar op Vimeo. Want Marcus uh, ja, steekt ook zijn duim op. De, uh, Vimeo dat is uh, gewoon een serieus kanaal. En geen schreeuwkanaal. Dat klopt ja. ja. dat is een fantastisch kanaal. Ja? Ik heb Vimeo ook gebruikt uh, voor het uh, beeldmateriaal. Uh, bij de clip van uh, stand-up. Ja. En uh, ja, daar ben ik wel een hele tijd mee bezig geweest. Er zitten heel veel uren in. En ja, uh, ja daar, daar ben ik toch wel heel erg uh, blij mee. Dat ja. het, uh, en hij is er ook erg bekwaam in, moet ik zeggen, de, de man hier naast me. Ja? Ja, dat uh, was vroeger begonnen. Dan hadden we, gingen we met z'n allen snowboarden of zo. En dan ging die man ging nog even een paar filmpjes in elkaar. Omdat we vroeger al die skatefilms keken. En dan ja, dan ja. Dus we ja, dat ja, ook ja, natuurlijk ja, zelf doen. Ja. En dan ging je snowboarden. snowboard filmen. Maar dat was, was gewoon echt een coole film. Ja. <laughs> Ja, dus, uh, ja, de muziek was ik denk ik heel, heel erg beeldend. Elgabies, even nog, uh, ik ga even nog uh, mijn techneuten aan uh, kijken. Want wij hebben op een gegeven moment ook dingen op Vimeo gezet. Waarom heb jij eigenlijk, Marcus? Uh, want loop maar even naar microfoon 2, uh, roof even dat uh, bij Bas maar even, even weg. Even een uh, microfoontje lenen. Ja. ja, natuurlijk, die Vimeo, daar had jij ook een, een, een bepaalde mening over, toch? Uh, ja, hm. ik was voorstander van Vimeo vanwege minder reclame en betere kwaliteit. Dat was het. Ja. Dat was het. Ja, zeer? Nou, weet ik het weer. Hey, Amen. Uh, <laughs> ja, ja, heeft ja, dat klopt. ook een rol gespeeld met, met jouw afweging? Om ja, absoluut. Ja, dat ja, argument ja, ik wat Marcus net. Je helemaal uh, gek van ja. uh, reclame natuurlijk ja. uh, als je aan het YouTuber bent. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, dat uh, want vandaag is ook weer... weer in een reportage. Uh, het zat toevallig wijs beide in één vandaag. Het uh, verhaal van uh, de, de kunstcultuur. De kunst en cultuur. Dat het niet de elitair moet zijn. En maar ook het YouTube-verhaal. Daar wordt mee gefriekt. Uh, dat wil je niet weten. Hè? Er worden allerlei uh, rare dingen mee, uh, mee gedaan. Uh, waardoor beïnvloedingen... Uh, uh, wordt, uh, wordt, wordt gedaan bij... kinderen. Wat ja, niet klinkt. wenselijk is. En, ja, echt een ja. zwaar verhaal. Ja? Dat klopt, ja. ja. Ik heb dat ook gehoord, ja. ja. Dat, uh, gelukkig is het allemaal al nu geband van ja? uh, YouTube. Ja? Maar uh, dat zijn inderdaad uh, hele rare dingen die mensen daar uh, opzetten, ja. ja. ja. Duidelijk uh, dat je dus uh, gewoon voor het uh, zuiveren en uh, zonder reclame en dat soort dingen dan kiest. Ja, dat is beter. Ja, nee, oh, ja, zeker. Ik sta er zeker achter. Duidelijk uh, verhaal. Um, Komt dat ook nog weer terug in de filosofie... Hè, die jullie ook hierin een beetje uh, aanhangen in dat, uh, dat opzicht? Dat is een van de, de presentatoren die straks uh, de Beatles rond <laughs> gaat doen. Yeah. <laughs> dat is Ruud. Dus uh, ja, nee, maar uh, heeft dat ook een uh, rol? Heeft nou, dat nee, ook een rol? Ja, niet zozeer denk ik, nee. Niet? Nee. nee. Oké, okay, um, uh, dan kom ik uh, over tv en beeld gesproken. Want ja, dan komen we uit bij, de volg bij een volgend nummer uh, van jullie. Breaking Bad. Breaking Bad, ja. ja. Ja, het was, is een, sowieso een ode aan een van de vetste series ever, ja. Breaking Bad. Uh, maar ja, dat, dat filosofisch waar je net ook naar vroeg, dat zit er wel in, uh, hier dan, in de series. Ja, dat uh, het was een beetje voor mij ook het begin waar ik merkte dat echt iedereen de series ging kijken. Hè? Dus ja. dat we eigenlijk alleen maar in een soort van, ja, wormhole willen zitten... en eigenlijk daar ook niet uit willen komen, alleen maar in dat sfeertje... En uh, mensen willen eigenlijk ook liever dat het nog echter is. Dus het liefst als Breaking Bad dan ook nog eens echt was gebeurd, dan hadden ja. we het nog leuker gevonden. En dan had het nog meer scores gehad. En dan is je steeds meer men Mensen nemen geen genoegen meer met een film of iets. Of, uh, ja. En daar gaat het nummer over. Daar gaat het nummer over. Okay. Ja. Maar vooral een Ode aan de onwijs vette serie. Oké, okay, hier is hij. Breaking Bad, het openingsnummer van uh, de debute EP van Triangle. Breaking Bad door de mannen van Triangle. Straks komen er nog twee tracks voorbij. Maar het nieuwe materiaal blijft mij om de oren vliegen. Er was weer iemand ook in Den Landen die zei... Dit is ook een aardige band. Ja, dat is het zeker. Een indie band uit Amsterdam. En je moet geen ruzie met ze krijgen. Want ze vertegenwoordigen de belastingen, jongens. De Fiskers heet de band. Dus ja, ik vind het wel leuk, leuk bedacht. Uh, en uh, Silly Fashion is de EP die ze afgelopen week uh, hebben uitgebracht. En uh, daar staan een aantal tracks op en we gaan er ook uh, twee van draaien. Ik uh, neem uh, nummer drie en nummer vier. En dit is uh, het nummer wat je nog uh, gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur. I'm an animal.